Ja, goedemorgen, nieuwe dag. Waar is me overal? Goeie hulpzer, moet je toch eens even naar buiten kijken. Wat een troosteloos landschap. Donker ook. Ja, geen zon meer, hè? dan krijg je dat. Waar is mijn lepeltje? Oh ja. In de deur van de douche. Zo dan, brood, uh, broodmes. Waar is dat broodmes nou? Oh ja, de gravitatieunit. Het broodmes houdt de kunstmatige zwaartekracht aan de praat. Uh, wacht eens even, dat hoeft helemaal niet hier. Ik ben hier op een planeet, er is hier gewoon zwaartekracht van nature. Daar heb ik die machine helemaal niet voor nodig. Nou, gelukkig dan maar, zolang er hier gewoon natuurlijk gewicht heerst, kan ik in elk geval mijn brood snijden. Hm. Even luisteren, zou dat ding nog uitzenden? Machtig interessant. Nou zag ik gisteren bij de landing dat dat radiobaken, die zendantenne, dat stond boven op een soort heuvel. En die heuvel, dat leek wel zo'n Egyptische piramide, maar dan wat groter. Van hieruit kun je hem zien. Misschien is het wel een piramide. <lacht> Misschien kun je er wel in. <lacht> Stel je voor, je zult het toch niet meemaken dat er hier een complete beschaving in zo'n ding of, of, of onder de grond... Niet doen, niet fantaseren, jongen. Wij gaan op wetenschappelijk onderzoek uit. Een prachtige dag voor een wandelingetje. Zo zicht als een lopen. En een hele klim. En het is toch geen piramide? Het is een gewone heuvel. Maar die Die paal die er bovenop staat, die lijkt toch echt wel op een zintantin. Het zou kunnen. <laughs> die bodem hier. Alles is allemaal geblakerd. Die zon die heeft hier huisgehouden als een, een, een... Als een atoombom. Hé, hey, was dat daar? Dat lijkt wel een grot. Ja, een grot. Dat is een echte gang. Even liggen maken. Nou, niet te ver naar binnen lopen. Ik zou zomaar kunnen verdwalen. <lacht> Toevallig geen broodkruimels bij me. Hé, hey, dat is waar. Die twee stenen daar verderop... die hebben allebei precies dezelfde vorm. <lacht> twee liestenen... Exact spiegelbeeldig. Wacht even. Wacht eens even. Als je nou... <tie> <tie> ...ook wel oppassen dat ik mijn ruimtepak niet beschadig. <tie> Een beetje... ...een beetje koppijn trouwens. Als ik straks terug ben... Dan moet ik een flinke kop koffie en een pijnstilletje hebben. Nou, nou eens even die bodem hier... Een uh, grondmonster nemen. <laughs> Bukken in die ruimte pakken, dat blijft toch maar een lastige bezigheid. Hè? <laughs> dat ze daar nou nog nooit eens wat beters op hebben weten te verzinnen. <laughs> uh, zo. Mijn kop... Moet die bodem hier. Die steen daar. Die steen daar. Kom jij eens er hier joh. Mijn hoofd. Wat is dat toch voor? Een gevoel in mijn hoofd. Die steen. Die steen die moet. Die. Die moet. Welkom bezoeker. Hè? Huh?